ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. De politie in Amsterdam onderzoekt meerdere aangifte van verkrachting en aanranding tijdens de Pride. Bij het Centrum Seksueel Geweld waren gisteren zes meldingen binnengekomen. Maar er kwam nog een onbekend aantal bij. Volgens het centrum zijn de slachtoffers van verschillende geslachten en ook van verschillende leeftijden. In Schotland geldt code oranje vanwege storm Flores die over het land trekt. Ook Ierland, Engeland en Wales krijgen ermee te maken. De storm gaat gepaard met windstoten tot 145 kilometer per uur. Duizenden huishoudens zitten nog altijd zonder stroom. En ook rijden er geen treinen en worden veel vluchten gecanceld. En in Beirut, de hoofdstad van Libanon, worden op dit moment de slachtoffers herdacht... van de enorme explosie in de haven precies vijf jaar geleden. Je kunt je de beelden vast nog wel herinneren. Oh my god! Oh shit. The... Ja, een opslag vol met ammoniumnitraat ontplofte. Dat wordt gebruikt in kunstmest. Die mega-explosie verwoestte een groot deel van Beirut. Meer dan 220 mensen kwamen om het leven. Zo'n 7000 mensen raakten gewond... En inmiddels zijn veel wijken wel weer herbouwd. Maar de wonden zijn nog steeds volbaar. Ook omdat de waarheid nog altijd niet boven water is, vertelt correspondent Desimoor. Omdat er prominente Libanezen en politici naar verwachting bij betrokken waren. Dus die doen er eigenlijk alles aan om hier eh, onderuit te komen. Dus dat maakt het allemaal bijzonder lastig en dus langdurig. Maar er is hoop sinds Libanon een nieuwe regering heeft, zit er meer schot in de zaak. Ook dankzij een nieuwe onderzoeksrechter. Die is ook heel serieus. Hij heeft onlangs eh, ook een onderzoeksrechter onderzoeksteam uit Frankrijk ontvangen. Maar het is wel tegen een prijs, want deze Tarek Bitar zit al eh, nou, dik twee jaar ondergedoken, wordt beveiligd, komt zijn huis niet uit. Er zijn maar eh, al te veel machtige mensen binnen Libanon, die willen dat de waarheid nooit officieel naar buiten zal komen. Want nog altijd is namelijk de vraag of het wel veilig was om in die haven zoveel explosieve stof op te slaan. Het weer en nog te trekken vanuit het westen, buien over. En ook vanavond blijft het verspreid over het land te regenen. Later vanavond droogt het op. En morgen iets meer zon dan vandaag. Wel kans op een bui bij maximaal 22 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam over de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag... bij knooppunt Burgerveen, 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar... bij knooppunt Velzen. Ook 10 minuten vertraging op de A10 vanuit de Nieuwmeer... naar knooppunt Koenplein op de buitering van de A10 Zuid... bij Zeeburg, 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 De kop is eraf van deze 3 voor 12 Noord-Holland eh, vloedgolf van juli. En dat betekent met haar ons jaar beginnen. Want er is ook een reden waarom zij hier te horen is. Want straks is het de bedoeling dat zij hier ook te gast is. Samen met Samira. Eh, en dat is dan van de band Samira. Want eh, vanaf het tweede uur gaan we in ieder geval praten over beiden met het werk wat ze maken. En er is ook zelfs nog een aanleiding met... Eh, Cheyenne van High on Cheyenne, want zij brengen morgen een nieuwe single uit. Uh, dit was dus nog een oude, om eventjes een beetje in de stemming uh, te komen. Maar er is nog meer, uh, want er is ook nog een gesprek, uh, want ik heb opgenomen met E.M.O. Uh, oftewel Molina, over zijn werk, uh, wat hij tot dusver heeft uitgebracht. En niet zo lang geleden heeft hij nog een single uitgebracht. En, en dat was een reden waarom ik uh, eventjes met hem ging praten. En hij komt ook, uh, waar dit uh, programma vandaan komt, namelijk uit stand Dus dat uh, is allemaal in het eerste uur. En daar zitten trouwens ook meteen de, de eerste twee... Nee, er zit sowieso één nieuwe single in. Van Dean Presley. Uh, not so strong, die ga je straks horen. Uh, die andere van Dano, die zal waarschijnlijk in de tweede uur nog uh, gaan langskomen. En als dat niet lukt in de tweede uur, dan zal het wel derde uur worden. Maar eerst gaan we gewoon verder met de muziek hier. Take a deep breath. En dat is van One Clueless Friend.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 Pull. don't want to throw this spark away but this moves I can Me. ...en die single die hebben ze een paar weken geleden uitgebracht... ...die hebben we hier ook uh, ten doop uh, gehouden... Uh, ...met, uh, ja, nou ja, goed, het is een paar weken terug... ...daarvoor hoorde je One Clueless Friend met Take a Deep Breath... Uh, ...deze week was het uh, in dit weekend uh, het Uit Je Bak Festival in Castricum... ...en daar is alweer even weer een nieuwe, ja, hoe moet ik het zeggen... ...een uh, nieuwe songwriter gespot en die komt uit Castricum... ...volgt zijn opleiding aan de HKU... ...en hij heet Jozef... ...en dat nummer wat hij heeft uitgebracht... ...dat uh, is eerder dit jaar... ...en dat nummer dat heet By The Sea... boys they always knew that i was the first one to get out of school no mama said don't you take no hits i'll get scared and the days were spent lying in the grass so i forgot who he was i forgot who i was. This so boy and i never felt Ryan was niet met uh, Buckle Down, dat is ook al een single die uh, afgelopen maand is uitgebracht. Uh, en daarvoor hoorde je Jozef bij The Sea. Bovendien, uh, over die Jozef kan ik nog in ieder geval wel uh, wat uh, vertellen, want hij uh, is bezig met een EP. Dat, uh, dat, daar zijn wel snode plannen voor en wanneer hij dat uit gaat brengen, dat weet hij nog niet uh, precies. Maar hij was dus afgelopen zondag bij het Uit Je Bak Festival te zien. Dan nu, de nieuwe single van Dean Presley. Want uh, hoewel het festivalseizoen op volle toeren draait... Uh, heeft Dean Presley gewoon uh, een single uitgebracht. En die single, die ging je nu nu dat is Not So Strong. I've been everything. try to be your prince. Met your highs and looks that your sex and blows but that's gone you've tasted all oh, my sour you see i'm hard to be around you you've loved my laughs and jokes you've always been my hope, but i'll move on So strong We shared hopes and dreams We've been mad and mean We've had rights and wrongs We sing loving songs But as God Do you remember when I loved you? Six figures, snit, ikers, Gericht mikken, the big picture, het zit in me. Waar mijn lijns komen als bullets zijn mijn berg. Voor mijn Jean-Claude, van Dammy ziet de mulet in mijn nek. Ben de klapper op de vuurpijl. Het cash op de markt voor wat ik maak. En wat ik maak, van niet gemaakt. Ik hou het vuur. Puur is wat ik raad, iets niks voor hedendaagse sterren, lulus veel te vaak, yeah. Soms zijn etter binnen, vetten, maar shit gaat lekker. We pakken chatter als ik slaap, dus ik snoes maar wekken. Als jij snoes, pak je niks, alleen je bovenlip. Dienst die is uniek in mijn optiek, heb ik een oog voor dit. Weinig tijd, je moet toch weten dat we laat zijn. We denken hier, XL, je houdt je maat klein. Ik lig aan het strand met de smoothie, appen aardbei. zie maar achterover, het dakje open door de straat. Ik was de jongste, slimste, damste, maar ik wilde alles tegelijkertijd. I'm a guy for my peace, all that bad energy, and the things I see, have nothing on me. And why did I get all this money, I got it. I'm a guy for my peace, all that bad energy, and the things I see, have nothing on me. Ik kan lang niet meer de trem om je rij als een PMP. Yeah. Ik ben ik, jij ben jij. Je bent niet beter dan niet. Gaat ja. in mijn ander beter als ik al die money bevries. Ik was de jongste, slimste. De jongen van mijn soort. Met mijn in de boot, Vitamine voor je oort Zeker kracht als stof. De mike is mijn arm, op de pit heb ik ga niks. Vraag wie is de taal. Ik ga kan niet om me heen. Ik kiev vee in reclame. Ik zat op mijn kamer, ik zocht alleen gelukkig als een klaar. Want niet en ik is net. Won niet klaar, we komen wel samen. Ik ben niet de muk Ik was er rat, ze vonden mij brutaal. Dit tempje voor mijn keurt is checks. Alles is we had de sorry schat, ik voel me Michael Jackson. Deze bitch van BBL tegen mijn body kletsen. Obsession van Iggers, ze mag bij me gelukkig Ik was de jongste, slimste, domste, maar ik wilde alles tegelijkertijd. Ben een guy van ma piece, al die vet energie. En de dingen die ik zie hebben niks op mij. En waar ik dit alles aan? Fatty, Ben een guy van ma piece, al die vet energie. En de dingen die ik zie hebben niks op mij. Ik heb mijn slippers in de bootje. <laughs> bro, het is gewoon weer laag, he. Wow, trofee. Hij is er voor. Oh, hip-hop. hem op. Skraat hip Keep it back to the basic. We wow. dus zo'n knopje ergens oh, yeah. af. En dan moet je weer ergens onder een, een of ander uh, mengpaneel gaan zitten om dat, uh, ja, dat knopje ergens weer terug te zetten. En aangezien ik, Thomas de Jong een een of andere seniorenwoning... ja, ik zeg altijd een bejaardenwoning hebben betrokken... wordt het uh, toch wel zoiets van... ik word een ouder? Uh, dit waren uh, Siggy en Dins. Vond ik ook wel heel erg leuk, want uh, vanmorgen zat ik aan een bak pleur. En wie stond er even twee deuren verder op uh, het raam te doen? Dins. Ja, het is een beetje zijn hobby. Uh, hij, wil, hij wil zorg dat ze niet stilzitten. Dus hij dacht van... weet je wat, ik pak even zo'n... Uh, zo telescoop waar je de ramen mee kan doen. En ja, hij is uh, gevraagd of hij uh, dat uh, wilde doen. En Dins doet daar gewoon niet moeilijk over. Die zegt oh, ik doe dat. En uh, dat is een beetje wat hij uh, wat uh, naast het uh, feit dat hij muziek uh, maakt. Die kan hem dus tegenkomen met een telescopische uh, dingen uh, voor de ramen. Dat, uh, dat, dat, dat is een uh, beetje wat hij uh, aan het doen is. Hier in Zandvoort dan en nergens anders. Want uh, ja, uh, dan wordt het al gauw een, een, een, een, een bezienswaardigheid En dat uh, wil hij nou ook weer niet. Uh, daarvoor hoorde je Dolce Berger met uh, Lucky. En Dolce die is uh, afgelopen week geweest bij Daniel Dekker. Dat is uh, iemand van de NPO en die zit tegenwoordig op Radio 5. Daar was Dolce Bergen te gast in het lunchprogramma. Daar uh, is hij geweest. Nou, uh, weer terug uh, naar Zandvoort. Uh, want uh, we hadden net Siggy en Dins. Die komen uit Zandvoort. Maar datzelfde geldt ook voor deze uh, fijne fijne Rick. En dat is Roberto Molina, zoals hij uh, helemaal voluit heet. Maar onder EMO brengt hij zijn materiaal uit. En eerst ga je een, uh, een stuk van hem horen. Dan het uh, gesprek wat ik afgelopen zaterdag met hem opgenomen heb op het strand en dan het nieuwste materiaal en dat nummer dat heet Moor. We zitten hier op het strand. Dat is altijd uh, prima uh, hij is niet de eerste, want uh... In mei heb ik ook nog Martin Erich van The Sign of Leo gesproken. Maar deze man die komt gewoon uit dit dorp Zandvoort. Dat is Molina. Uh, want ja, uh, niet zo lang geleden heb jij nog vrij recent materiaal afgeleverd. Uh, ja, dat klopt. Uh, nieuwste nummer, Moore. Uh, ja, dat was in begin juli. Ja, uh, even voor de mensen. Want uh, het is, ik zeg wel Molina, maar je brengt het uit onder EMO. Waar staan die letters voor? Antonio Molina Ortega. Mijn vader uh, is in 2021 overleden. En uh, het is eigenlijk een soort van uh, eerbetoon aan mijn vader. En zelf heet ik ook zo. Uh, met de voornaam natuurlijk Roberto. Ja. Uh, even, want je begeeft je een beetje op het gebied van DJ-producers. Uh, en ook een beetje mixen met eigen materialen. Omschrijvend is die muziek. Ja, ik maak van alles en nog wat. Dus ik begon op mijn veertiende met Magic Music Maker. Mm. Uh, van daaruit had ik ook een uh, liefde eigenlijk voor LP's en dan voor, met name Hardstyle. Mm -hmm. Daar begon ik mee met, het, uh, met te draaien. En ja, toen kwam uiteindelijk Fruity Loops. Uh, dus uh, Fruity Loops Studio kwam toen uh, uh, op een gegeven moment om de hoek kijken. Dat was ergens begin 2000... En ja, van daaruit heb ik het eigenlijk uh, opgebouwd. Dus vanaf mijn veertiende ben ik eigenlijk met muziek maken bezig. Ja. En uiteindelijk heb ik ook gedraaid in het dorp. Ben onder andere bij de Fame. Dat ja. was toen van Dave Douglas. En uh, ja, toen op een lager pitje kwam ik. Want ik werk ook bij de NS als uh, conducteur. En dat was eigenlijk niet meer te combineren. En ook toen met mijn toenmalige relatie die vond het niet zo leuk als ik ook nog in het vrije weekend ging draaien, maar dat deed ik wel. En toen heb ik eigenlijk meer de producerkant weer opgepakt en ja, heel veel vrienden zeiden ja je moet er meer mee doen, gaan Spotify-account aanmaken, dus dat heb ik gedaan. En ja, nu breng ik muziek uit en nu is het uh, ja. Even aanpakken met de sociale media kant, weet je. Dat ik meer uh, volgers krijg. Ja. Vandaar dat we hier ook zitten. <laughs> ja, want uh, dat is nog uh, wel iets, hè. Want het zijn wel die nummers die al uitgebracht zijn op, uh, op de streamingsdienst. Dat zijn allemaal wel eigen nummers. Alles is eigen, ja. ja. Is het enige wat je dan gebruikt is een, uh, vaak een vocal, weet je. Dat, uh, dan heb je bijvoorbeeld Splice, heet dat. Dat is uh, waar je dan samples vandaan kan halen. Dus dat is het enige wat ik dan gebruik als... Uh, als uh, niet eigen. Ja. Ja. Uh, maar is het ook zo dat. Uh, dat ben, je, ben je verwant met dance, hard techno, techno? Wat, wat, hoe moet ik het zien? Ja, uh, als ik moet zeggen wat draai het liefst, dan is het toch house. Tech house. Ja. Uh, ik vind in, in, uh, uh, de hardere house die komt nu ook op, hard house. Ja. Uh, techno is heel erg in. Dus uh, techno nummer heb ik bijvoorbeeld ook op Spotify staan. Uh, ja, het varieert heel erg bij mij. Ik heb nu, ben nu bezig met een uh, melodic drum en bass nummer bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, nou, aanstaande maandag ga ik dus met uh, Daan. Daan Michiel, sorry, uh, uh, oh, ja. Voor, ja, de, ja. voor de bekende Dinsum. Ja. Dins en Siggy ga ik zitten. Uh, er komt ook Mauro, Mauro, Vrijders die komt ook uh, langs. En dan, uh, ja, wie weet wat eruit komt. Ja. Komen er dus even wat, want op het moment dat we dit uitzenden is het al geweest. Hè? Dat, ja. uh, dan is het al uh, achter de rug. Maar hoe, uh, even uh, terug naar de, de muziek. Want ja, ja die muziek, uh, waar laat je je dan door beïnvloeden? Uh, waar luister je dan zelf naar? Ik ben heel breed in wat ik luister. Dus dat kan echt van jaren uh, 80s, 90s, uh, 2000, uh, hip-hop, RB, uh, techno, hard techno. Ik luister echt van alles. En uh, ja, hoe maak ik mijn muziek? Soms komt er een idee en dan heb je een spraakrecorder en dan, uh, ja, dat neem ik dan op als ik dan een bepaalde melodie of zo in mijn hoofd heb. En dan uh, werk ik dat thuis uit. Ik kan het misschien ooit uh, <lacht> nog een keer gaan vertonen in de, in de radio uh, hoe dat uh, in zijn werk gaat. Ja. En uh, ja, dus ik laat me beïnvloeden door uh, allerlei soorten muziek. Kan ook jazz zijn. Weet je, ik vind uh, trompetten en uh, strings, weet je, en piano vind ik heerlijk. Ja. Uh, wat is Zandvoort voor jou dan? Want uh, ja, we komen alle twee uit dit uh, dorp, maar uh, wat, uh, wat, wat geeft Zandvoort jou als het gaat ook om muziek maken? Wat geeft Zandvoort jou? Ja, ik vind het heerlijk om bijvoorbeeld door de duinen te lopen. Ja. Weet je, dan uh, heb je even die rust en dan uh, kan je wat brainstormen. Verder het strand natuurlijk ja. is, uh, is top. En uh, ja, wat geeft Zandvoort mij? Mijn dochter geeft mij heel veel uh, inspiratie ook om ja. uh, dingen toch te schrijven, ja. En uh, ook uh, qua teksten, dus uh, dat wordt dan binnenkort dus, uh, ingezongen, ja. als het goed is. Ja. Uh, ligt er nog uh, materiaal op de plank? Heel veel. Ja, er ligt ja. heel veel materiaal. Dus dat uh, inderdaad wat ik uh, eerder benoemde, ja. dat is dan een uh, melodic uh, drum and bass nummer, uh, house. Ik had dan het nummer Moore uitgebracht. Ja. Dus er ligt ook een nummer wat er enigszins uh, in dezelfde stijl is, weet je. Ja. Een beetje uh, ja, ethisch vibe zit er dan uh, aan vast. Dus uh, komt heel veel uh, aan. Waar kunnen ze jou vinden op het wereldwijde web? Nou, je noemde het al het Spotify-account, maar zit er nog meer uh, waar ze jou kunnen vinden? Ja, Spotify, uh, Soundcloud is dan dezelfde uh, naam. A.n.o. Ik ga nu kijken naar Bandcamp. Uh, ja, dat is nog iets wat in ontwikkeling is. Uh, ja, dat eigenlijk ja. En uh, voor de rest moet ik meer met sociale media doen. Dus ik zal ook dan gaan kijken naar Instagram of uh, TikTok. Of... Maar dat uh, gaat eraan komen. Give me more, more, more Can we take it back to what we used to know What we have was more than less, more than just physical Say so you know more, more, more Won't you give me more Het waren dus de nummers Mila, Mi Vida. Dat was het eerste nummer wat je hoorde toen het uh, gesprekken daarachter. Dus more. Uh, en er komt uh, waarschijnlijk dus meer aan. Uh, dat uh, verwijst toch eigenlijk wel naar de single die je net hebt uh, kunnen horen. Trouwens, die heeft hij mm, uh, volgens mij in juni uh, van, het, uh, van de afgelopen uh, zomer uitgebracht. Uh, is is alweer een tijdje terug. Um, gaan we gaan weer verder, want we hebben nog uh, ongeveer een kwartier. En um, dan gaan we nog een beetje wat er een beetje op aansluit. En dat is uh, de laatste single van Low Erics. Dat nummer dat heet Dark Knight Bloom. and Deno. En Deno komt morgen met uh, zijn nieuwe single. En dat nummer dat heet Ride. Juist. En daarvoor hoorde je de Dark Knight uh, Gloom van Low Addicts. En de bedoeling is dat uh, van Low Addicts binnenkort ook een EP gaat uh, komen. Waarschijnlijk zal die uh, in het uh, najaar uh, zijn uh, verloop uh, gaan krijgen. Of zijn beloop gaan krijgen. Want dan is het de bedoeling dat uh, dit uh, drietal, want het is een drietal, uh, ...dan uh, het materiaal uit uh, gaat brengen. Dat is een beetje het uh, idee. Um, dan hebben we nog uh, een afsluiting van dit eerste uur. Want ja, uh, het is een uh, lange tijd uh, dat heeft op uh, zich laten wachten. Want Wolfgang Wildeman, zoals hij uh, voluit heet... ...die heeft uh, het uh, vorig jaar meegedaan aan de mooie noten van 2024. Daar, uh, daar kwam hij uh, tot in de finale en sterker nog. Hij wist uh, de, dat ook nog te winnen met de deelnemers Levi Boon... Die later in de popronde uh, meedeed. En ook Koos. En die hebben we ook hier uh, gehad. Namelijk in februari van dit jaar. Toen zij uh, meedeed aan de Rob Ackdown-woord. En daar ook tot de finale wist te komen. En ook Koos die kwam uiteindelijk uh, terecht in de finale van Mooie Noten. Maar uiteindelijk ging Wolfgang met een heleboel aan de haal. Nu is hij dan echt uh, zover dat hij ook uh, het materiaal uit gaat brengen. En daar sluiten we dit uur ook mee af. En dan hoop ik ook maar dat het de tijd die ervoor staat in het systeem, dat het ook werkt. Want anders word ik weer geacht om een Max van Remmer er weer bij te halen. Dit is Wolfgang met For Someone Like You. of my songs and i've been digging it through and through Ja, en dan weet je wat ik al zei. Hè, dan heb ik er zoveel tijd over. Maar we hebben altijd uh, vriend Max van Remmen. En die heeft uh, 5 seconden songs. En die vullen dat gat hier mooi op. It's a cold day that's what it is. Here we go, again, my friends. Here we go.